Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is rustig gebleven gisteravond. Ook al waren er meerdere oproepen om te rellen en stond de politie op scherp. Het liep nergens echt uit de hand. In Rotterdam werden wel 81 boetes uitgedeeld omdat mensen in groepjes bij elkaar waren. Ook deze man kreeg een bon omdat hij met een groepje voor de kapperszaak van een vriend stond... om die zaak te beschermen tegen railschoppers. Tot de politie ingreep. Ik geloof vijf arrestatieteams. En dan, uh, nou, die waren het er in principe wel mee eens met ons. Wat we doen. Want ze uh, zien ook wel dat wij uh, geen reilschoppen zijn. Dus puur de zaak beschermen. Maar toch uh, van gehand hand. Dat we dan uh, via de coronaregels uh, de boete kregen met z'n allen. En uh, naar huis toe. Vorig jaar hebben veel meer automobilisten een bekeuring gekregen... omdat ze over een weggedeelte reden met een rood kruis erboven. Terwijl zo'n rood kruis er echt niet voor niets staat. Er kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden zijn of er staat een auto met pech. Ook deze weginspecteur ziet ze vaker genegeerd worden, zegt hij bij RTL Nieuws. Vergeleken met een aantal jaar geleden wordt het wel steeds erger, ja. Mensen hebben het of niet gezien, of hun navigatie zegt dat ze een bepaalde route moeten volgen... of ze zijn gewoon afgeleid door de telefoon of iets dergelijks. Meer dan 10.000 weggebruikers kregen een bon van minimaal 250 euro. De minister van Nieuwenhuizen is er ook niet blij mee. Het feit dat het echt zoveel meer gebeurt in een jaar... Uh, waar we ook corona hebben gehad uh, met minder verkeer op de weg... Nou, dat vind ik toch wel heel zorgelijk. Ze bekijkt of er meer camera's boven de weg kunnen komen. Drie weken geleden werden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit is een waanzinnig moment. Een waanzinnig moment, een bijzonder moment. En voor die groep is het vandaag tijd voor de tweede prik. Want dat moet bij het Pfizer-vaccin. Collega Hatice Raba is erin gedoken. Deskundigen leggen dat uit als dat die eerste prik uh, je afweersysteem aanwakkert... en die tweede uh, geeft een boost aan je afweersysteem. Uh, dus die tweede prik is wel heel erg belangrijk uh, om echt beschermd te zijn tegen het uh, virus. Net als drie weken geleden is verpleeghuismedewerker Senna Elkadiri vandaag weer de eerste die haar prik krijgt. Het weer de dag begint bewolkt. in het binnenland kan wat sneeuw vallen. Vanmiddag droger en dan gaat op zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Wel is vertraging bij de treinen, want tussen Weesp en Almere Centrum... rijden er minder intercities door een wisselstoring. Dat duurt nog de rest van de dag. Tot zover de verkeersinformatie.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 no longer i know and maybe there is nothing that i can Lost in confusion And I find you op 106.9 VFM FM Van het, NOS -journaal. het was gisteravond een stuk rustiger in het land dan op de eerste drie avonden met avondklok. In een aantal plaatsen was de sfeer aan het begin van de avond een beetje gespannen, maar nergens liep het uit de hand. Een crowdfundingactie voor de eigenaresse van de geplunderde Primera-winkel in Den Bosch heeft al meer dan 83.000 euro opgeleverd. Die winkel werd maandagavond geplunderd. De eerste mensen in Nederland krijgen vandaag de tweede coronavaccinatie. Drie weken nadat de eerste prikken werden gezet. En ook nu is verpleegkundige Senna El-Kadiri de eerste in Veghel. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Ook kan er sneeuw vallen en daardoor kan het glad zijn. KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Vanmiddag zon bij een graad of vijf.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 Every beat of my beating heart, sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die of and that's because I could. Drive Everything evolving Whatever may come The world keeps me to and say you want to but no it's gonna get it the way to people love baby can you dig it hey, hey. hey. come on deja de mentirte yeah. la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo bebé yo te conozco tan bien sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte: Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará, que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo. Ya no habrá más amores, yo y yo fuimos uno, no se mueven ayuno antes del desayuno. Fumamos la aunque te pasaba el amor. Y ahora en esta guerra no ganan ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas aún no se les juntan. Déjame hablar, porfa no me interrumpas, Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Acúas bien ese papel, baby. Feliz con él, puede que no te haga falta nada. no se compra con na la... Stop!